Straatman met het nos journaal Op de plek in Moskou waar de Russische politicus Boris Nemtsov gisteravond op straat werd vermoord, leggen steeds meer mensen bloemen. Op de brug over de rivier vlak bij het Kremlin is ook een foto van Nemtsov neergezet. De mensen die de politicus' laatste eer komen bewijzen, zien de moord als een rechtstreekse aanslag op de oppositie. Ze zijn ervan overtuigd dat dit het werk is van de machthebbers. De 55-jarige politicus, een uitgesproken criticus van president Putin, werd vier keer in de rug geschoten door een man die uit een auto kwam is nog niemand opgepakt.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 rest van de wereld en nam de welvaart toe. Economen en zakenmensen zijn voorzichtig optimistisch over de nieuwe begroting.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 Het weer, vooral in het oosten van het land, schijnt de zon vandaag geregeld. Maar vanuit het westen raakt het tegen de avond bewolkte en trekken er lichte regenbuien over het land. Het wordt een graad of acht. Morgen meer bewolking en duwen dan buien. Ook dan waait het stevig en het wordt maximaal 10 graden. Dit was het. M ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Politie van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Ja, met de Pet Shop Boys. Bent u weer terug voor het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Live vanuit Hotel Hoogland. En het zonnetje gaat Ja, het is lekker even. weer buiten. Dus dat is mooi. Gaat helemaal goed komen. Het zonnetje schijnt uh, en dat betekent dat uh, we tegenover ons hebben uh, de, de vechters tegen de windmolens. En, uh, deel 2 van uh, Goedemorgen. Don Gotten van de Zandvoort. Nou. Ja, nee. Gurrensen en Jerry Kramer. Uh, we gaan het hebben over de windmolens. En alles wat daar omheen zit. We ja. beginnen even met Jerry. Want ik had iets gezien over de uh,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 Want het lijkt me ook logisch, we leven in een democratie. En zo n, zo n, wat wat dat... geven ze daarvoor reden voor dan? Ja. Dat, dat, nou, dat, achteraf, dat... achteraf hoor je dat het een andere reden is. Dus dat het ministerie eh, nog niet klaar was... Eh, met alle, alle beelden die er eh, schijnbaar nog moeten komen. Maar ja, het is natuurlijk wel heel vreemd... want eh, dit is natuurlijk wel overleg met de gemeentes. En eh, daarin eh, weet ik ook wel dat de wethouders... dat niet eh, zomaar uit hun ja. duim hebben gezogen. Dus... Nee. In, in, in mijn ogen als simpele antwoord zeg ik dan, het was voor het eerst... dat van overheidswegen eigenlijk iets gedaan werd aan visualisatie van... Hè, een blik van de andere kant af, hè, Belinda, zo kun je dat ja. het beste noemen. Maar ja. die wordt dan geannuleerd, dat is eigenlijk wel jammer. Ja, en daarom hebben wij dus ook nou ja, nu een WOP-verzoek gedaan. Oh. Dat dus wet openbaarheid bestuur. Dat die beelden voor iedereen ja. openbaar worden. Maar ik weet dat dat soort procedures duren veel te lang bij staan. Nou, er zijn wettelijke, wettelijke termijnen voor ja? en die zijn vier weken... Uh, oh, dat valt mee. Ja, ja dat dus uh, dat dus we ja. kunnen we maar kunnen. We kunnen nog één keer vertragen, toch? Ja, nee. ze kunnen uitstel vragen, maar dan moeten ze dan wel motiveren. Dus ja, uh, ja we, we wachten dan uh, maar die maar vier weken. Uh, dan zitten we na de verkiezingen. Is dat toeval of niet?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 locaties hier voor de kust aangewezen. En uh, een van die locaties is ook aan Muidenver, zo heet dat. En die valt, als je uh, zeg maar over de horizon heen kijkt, uh, dat je die windmolens ook niet meer ziet. Ja. Dus het is een alternatief. Wel een duurder alternatief. Maar wij denken... Waarom is dat duurder? Om een stukje nou, verder te doen? Verder, dus te verder op zee. Dus de, verder dus de aanlegkosten zijn, uh, zijn groter. Ja. En daarmee dus ook ja, de, de kabels en dergelijke de de toe de En, en uh, waarschijnlijk het onderhoud. Maar anderzijds is het op, verder op zee ook meer uh, meer wind, dus ik denk dat die molens dan ook productiever zijn. Op. Ja, dus uh, dus daarin uh, nou ja, willen we in ieder geval dat er onderzoek uh, naar komt. Nou, we weten in de Tweede Kamer dat René Leegte daar heel druk mee bezig is geweest om uh, dat onderzoek uh, te krijgen voordat het definitief echt die windmolens ook gebouwd gaan worden. Ja, maar, maar dat dan er dan wordt toch al gebouwd. Ik bedoel, het is toch niet zo dat er, dat ja. er nog niks uh, gebeurt. Maar het is een ander hè? Park, hè?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 Dat zijn kleintjes. Die ja. zijn 80 meter hoog. En de afstand is vanaf de, vanaf de rotonde is 11 kilometer. Ja. Dus, is... En daar staan er 4 of 5. Dus moet je dan voorstellen dat je kijkt richting zee. En daar staan er opeens 700. Ja. En die zijn wel twee keer minimaal zo hoog. Maar los van deze hele discussie, hè, waar je ze wil hebben en hoeveel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 En een heleboel mensen in zijn partij vinden dat hij dat niet moet doen. Waarom is die man als eigenwijs? Nou, dat is dus... Uh, je hebt een akkoord. Ja? Een, uh, een coalitieakkoord daar in, uh, in Den Haag. Tussen de PvdA en de VVD. En hij voert uit wat hem is opgedragen. Ja. Dus wat op dat betreft is het echt een vakminister die, die doet wat, hij, wat hem wordt gevraagd. Ja, maar, had dat akkoord, dat had er natuurlijk nooit moeten komen. Althans, niet betreffende de windmolens. Ja, dat is dus. Uh, is je dus je ja, point, ja, het, ja het uit, uh, uitwisseling tussen, uh, tussen ja. Ja, wat PVNa en VVD. Uh, ze moeten allemaal besloot. een beetje water bij de wijn doen. Dus, ja. En dit is dan ah, iets ik, nou, veel... ik hoop dus dat, dat wij duidelijk kunnen maken. En uh, ook met die beelden van dat ze in Den Haag, de Tweede Kamer, dat er 76 mensen dadelijk zijn. Die tegen die plaatsing van die windmolens gaan stemmen. Ja. Dat is het voornaamste. Zij besluiten. Wij kunnen daar alleen uh, ja, alles aan doen om ja, te lobbyen, om publiceren tijd om te zoeken en zoveel mogelijk weerstand te creëren om die windmolens uh, verder uit het zicht te, te krijgen. Ja. Nou ja. dat is duidelijk. Ja. Ja.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 100 banen hier langs de kust verdwijnen. Uh, Doordat de, de economie Minimabang. daar ja, wordt aangetast. Dan denk ik, ja, dan is het alternatief veel beter. dan het hier voor de kust te zetten. Daar heeft niemand de last van. Maar het, het is, is niet alleen maar de banen, maar het zijn de inkomsten ook. Hè? Want de algemene inkomsten ja. voor de gemeente gaan natuurlijk ook omlaag. Ja, dan. maar precies ook. Maar het, is, het, het kan, kan jou en mij, mij raken. weet je, je kinderen werken ook op het strand bijvoorbeeld. Ja. Of kleinkinderen, die hebben een baantje. Het is rechtstreeks op het strand. Het zijn de toeleveranciers. Ja. De leveranciers van, van frisdranken, brood. Dus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 En met een hele heldere dag ja. fotografeer je dus zo naar Rotterdam ja. en je fotografeert ook richting uh, richting en verder nou dat, dat zijn veel de afstanden zijn veel groter dan ja. die windmolen straks staan nee daarom dus we dus hebben dat ook, is ook heel gewoon, engel, hoor. Ja. nee dus je moet ook gewoon de samenwerking zoeken nou Bloemendaal heeft zich altijd al uh, erachter uh, ja. geschaard naar nou, Noordwijk-Katwijk weten we ook ja, en nu moet het ook uh, zaak Den Haag ook mee jongens ja. dat gaat dus jullie het. ook aan het gaat jullie ook banen kosten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 Kamerleden ja. hierheen halen met de handtekeningen. Gewoon continu de persaandacht uh, zoeken. En nou ja, uh, blijven de radio heb je in ieder geval mee. En uh, ja. je, je kan je Ja, ja hele nee. tijd claimen als je. Nee, mag. maar zo, zo werkt het ja, wel. Het werkt hoor. wel. Ja. Nou, maar ze ja. moeten jeuk krijgen in Den Haag. Ja, ja. ja. Jeuk, ja ze moeten ze zich daardoor... ongemakkelijk gaan voelen ja. van luister eens als we dit gaan doen. Niet goed dan goed. zijn wij verantwoordelijk voor het verpesten van, ja. het, van het uitzicht en van, van het ja, van de kusteconomieën. Dat moeten ze zich gaan beseffen.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 Ja, nou ja, zodra dat uh, daar uh, antwoord op Laat is, het dan vraag. Nou ik weer weten. Traag, uh, ja, terug om te uh, ja. met de beelden te kunnen komen. Je weet ons te vinden, dus uh, dat komt helemaal goed. Gewoon ja. de beelden vrij en zet ze op internet en uh, zeker. dupliceren maar. Ga ja. Ja. maar zien wat er gaat komen. We gaan naar een stukje muziek. Bedankt jullie ja, graag. Dankjewel dan, uh, voor jullie Lippen. komst. Ja, jullie ook bedankt. Gedaan. Tot de volgende okay. keer. Morgen, Zandvoort gaat weer verder vanuit Hotel Hoogland met René De Vreugd. René, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen René. Goedemorgen, René. Uh, curator van de tentoonstelling Abstractie in Nederland. Ja. Yep. Klinkt heel mooi. Ja, is de, de tentoonstelling die volgende week vrijdag geopend wordt vrijdag, in ons Zandvoortse museum. Ja. Jij bent Zandvoortse kunstenaar. Onder andere, ja, onder andere ja. Maar ja. ook internationaal, weet ik, ja. doe je veel. Uh, jij bent degene dus die uh, verantwoordelijk is hè, als, als gastcurator voor de, de tentoonstelling. Ja, verantwoordelijk. Ik heb het samengesteld. Ik heb uh, negen uh, bevrienden, of bevriende bekende uh, kunstenaars binnen, gerenommeerde kunstenaars binnen Nederland uitgenodigd voor deze expositie.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 Takkingen, realisme, super, hyperrealisme, noem maar op, binnen de figuratie en binnen de abstractie, bijvoorbeeld constructivisme. Um, een beetje Cobra, achter iets uh, um, en de abstractie zoals de lyrische abstractie, zoals ze het nu in het museum voorstellen. Ja. Maar de, um, de scheidingslijn tussen beiden is eigenlijk heel dun, want wat wij doen, wij. wij um,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 Dat is een, dat is een, een ding om, om, om samen te binden. Maar ja. iedereen is ontzettend enthousiast. Ik vind het een ontzettend leuk idee. Het is ook en, een mooi We ook. hebben ja. ook nog nooit met elkaar geëxposeerd. Ja, die, die, die, die, die, deze team. Uh, die toch allemaal over de hele wereld zwerven. met hun kunst en in het exposities en museale en presentaties. Uh, Willem verschijnen. heeft in het Louvre gehangen. Dat ja. hebben wij erbij. Ja, antwoord. dat is heel bijzonder. Ja. En allemaal hebben ze, zeg maar. hebben ze allemaal iets uitgekozen. wat. Uh, wat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 Ja. En uh, het zijn allemaal unieke objecten. Ja. Er, is maar één multiple, er is maar één multiple bij. Want uh, Mieke Pontier bestaat, uh, die heeft dus dit jaar haar 50 jaar bestaan. En heeft naar aanleiding van het glasmuseum in Leerdam. Heeft naar aanleiding van dat 50 jaar jubileum. Een beeld uh, gegoten. Een, een, glas, een, een, glazen, een, een geblazen glasbeeld. Uh, ge, ges, geblazen. 50 keer achter elkaar. Uh, dat heet uh, Reflection. En dat... Uh,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 Ja. ja, maar het maar is uniek voor Zandvoort dat we ja. een dergelijke expositie. Hebben. Dat is de, de eerste, überhaupt niet alleen voor Zandvoort, ook voor Nederland. Het is de eerste, zo bij mijn weten is het de eerste expositie, nationale expositie, met uitsluitend gerenommeerde abstracte kunstenaar. kunstenaars. Kunstenaars. En dan nog wel met nieuw werk ook. En dan met twee nieuw werk ook. Ja, fantastisch. Ja. Ik, ja, zet ja, ik, het, ik zet het, hem uh, erin om vier uur. Ja, het is, uh, ik, ik, ik hoop dat het enorm succes wordt. Ik hoop ook dat jullie buiten Zandvoort ook die reclame maken voor deze. Dat doen we ook. Hè, dat ja. doen we ook. Ik, heb, uh, ik zit echt... nu hier. Ja. <laughs> ik heb uh, aanstaande week meerdere interviews met uh, allerlei kranten. Ik heb oh. uh, contact met Nationaal TV. Of dat ook doorgaat, weet ik nog niet. Oh. Kan ik ook niet zo zeggen. Maar dat ze ook deze week dan plaats moeten vinden. Ja. Dat geeft um, natuurlijk wel extra. Het is, het is ook ja. iets, uh, dat zeg ik. Ik heb ik heb mijn hele mediacircus erop losgegooid, om het zo te zeggen. Ja. En uh,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 Met, mensen, met kunstenaars echt letterlijk van links naar rechts en oost naar west in uit Nederland. En we doen dus iets heel, an, heel anders. En dat trekt meer publiek. En hopelijk ook, nou ja. dan zien die mensen ook wat meer van voor. Ja, zeker. Uh, en ook zeker. van de stijlkamers, ook de et cetera. Mogen, ja. ja, het is heel het is goed voor de muziek het is mooi dat jij als Sandworst kunstenaar dat dan zou oppakken. Ja, nou ja, een beetje een combinatie galeriehouder-kunstenaar. Uh, Hoewel ja. ik dus met de galerie mij uitsluitend richt op een ja, vrij hoog niveau heen, daar is realisme. Dus dat is een ander verhaal.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 Ja, dat is mooi, hè? Want, ja, het is dat, echt van, nou, je, belt je, je belt je op en... Uh, joh, uh, zus en zo, ik heb dit, vind je dat leuk? Ja, ja oh, te gek, ja, ja nou, ja. oké, okay, gaan we doen. Nou, en ja... ja. Het zal het dan verder, hè? En dat, ja, ja je hoeft je niet voorst ja. te ja. stellen. Nee, ja. nee, nee, dat ja. geldt wel, ik, ja. jullie ik, kennen elkaar allemaal. Ja, we kennen elkaar allemaal. Vrijdag 6 maart de opening om vier uur, s middags in ons eigen museum tot wanneer duurt de expositie? Tot 12 april. 12 april, ja. Ja. Mooie gelegenheid om... Ja. Iets heel bijzonders te zien in Zandvoort. Ja, uh, inderdaad. Ik ga hem in ieder geval zien. Ja, oh, dat is goed, goed zo. Nou, ja. dan verwelkom ik jullie ja, allemaal. Ja, nee, uh, helemaal goed. Aast de vrijdag. Leuk. En het ja, publiek wat nu toe hoort. <laughs> ja. ja. Goed, René, Bijzonder. bedankt voor je komst. Dankjewel voor het succes met deze toch wel bijzondere expositie. Ja. Dankjewel. En bedankt voor de zendtijd. Graag gedaan. Uit Graag gedaan. Bedankt. Dag. Tot ziens. Stefan, heerlijk. En we zijn in de uitzending. Helemaal gezellig. Dat is mooi. Bij ons zit Vin Damhof, de kinderburgemeester. Dag meneer. Of uh, mag ik gewoon Vin zeggen? U mag gewoon Vin zeggen. Dat hoor. vind ik fijn. Vin. Wat heb je allemaal uitgespookt deze week als burgemeester? Vertel eens. Ja, ik heb echt van alles gedaan. Ik ja. ben eerst dat ik werd geïnstalleerd. Dat was de allereerste vrijdag, vrijdag 20 februari.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 En vanmiddag moest ik het plein van de Hoge nood openen met alle hulpdiensten en alles. Waar was dat, het plein van de Hoge nood? Dat is daar bij de HEMA. Het, ik weet niet hoe dat plein heet. Ja. Raadhuisplein. Ja. Raadhuisplein, oké. Okay. Ja. Dat is bij de HEMA daar. Oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk heb je heel veel gedaan met de Kids Adventure Week. Daar heb je echt bij meegelopen dan. Uh, ja. Ik heb bijna alles vast voor de Kids Adventure Week. Ja. Ik heb op een gegeven moment ook een vergadering gehad. Met de wethouder van toerisme en uh, nog een paar mensen. Hoe vond je dat, zo'n vergadering?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 Daar kun jij een mooi werkstuk van maken of een spreekbeurt over doen. Want je kan natuurlijk nu gewoon laten zien: van, het is gewoon helemaal gaaf om het te doen. En ja. niet eng, zeker niet eng. Want ik vind dat je ook heel ja. lekker zit te kletsen hier trouwens hoor. Dat gaat ja. je heel ja, goed Goed, hij is die. Ja, ja, ja je bent echt ja, heel ik ontspannen. Heb ervoor, want ik heb het vorige week ook gedaan. Oké, okay, je was vorige week ook hier? Ja. Nee, bij smiddags bij de radio. Ja. Ja. Ja. Ja. Ook bij CFM. Nou, als je kijkt naar de afgelopen week, wat vond je nou het allerleukste om te doen? Uh, als kinderburgemeester vond ik het leukste de officiële opening. Ja. En de inspanning. Dat is een mooi moment, hè? Ja, ja. ja. En voor mezelf, wat ik zelf heb gedaan, de chocoladeworkshop. Zo chocolade mooi. <laughs> vond ik zelf Je bent ook een, een, een, een uh, chocoladeholk, heet het, geloof ik. Uh, ja. Je bent gek op chocolade?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 het groeien, dus dat is, uh, ja, dat is hartstikke leuk. Hm. Doe jij ook altijd mee elk jaar? Ja, ik heb dit jaar ook weer een paar activiteiten gedaan en vorig jaar heb ik het ook gedaan. En ik doe elk jaar wel mee. Het ja, houdt wel op nu, hè? want hoe oud ben je?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 Uh, met de wethouder voorgelezen. En, en ja, die kinderen... Die waren allemaal juist weer die leeftijd. Twee, drie, vier jaar. Daarna gingen ze, gingen ze zingen en dansen. Met, met een speciale dansjuf. Om het zo maar te zeggen. En de, dat was weer voor heel leuk voor die leeftijd. Dus we proberen ja. wel voor alle, alle doelgroepen. Uh, nou ja, wel wat te vinden. Ja. Ja. Maar ja goed. Dan, al, is, al is het tot vijftien dat ze meedoen. Dat maakt ook niks uit. Nee, het maakt mij niet uit. Kijk, natuurlijk moet je wel oppassen. Dat je niet uh, andere kinderen dan daarmee. Uh, hun kans voor dingen ontneemt. Maar dat, dat loopt eigenlijk ook gewoon hartstikke soepel. Ja, maar Voorstellen bij zijn duik. Ja, daar moet je bijvoorbeeld acht voor zijn. Je dan moet acht dan zijn. Je ja. Ouder zijn ja. Ja. ja, maar dat is ook prima. Ze ja. ja, is, is ook ja. voor alle leeftijdsgroepen. Is ook zo, absoluut. Dan ben je zeker heel erg trots, Vin. Ja, ja, ja, ik ben in ieder geval heel erg trots uh, op Vin. Uh, we zijn heel erg blij met deze kinderburgemeester, want hij heeft het heel erg goed gedaan. En uh, nou, we gaan ja, je wel maar. een beetje missen. Ja. <laughs> zijn er nog wel dingen die je dan.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 Bedankt ja, dat je bent gekomen. En uh, nou ja, jammer dat je je ketting weer moet inleveren. Maar uh, het was wel een bijzondere week volgens mij. Dankjewel ja, wel een uh, mooie voor je komst. Zo. Ja, zeker. Ja. Alana, ook okay, jij bedankt voor je, ja. je komst. Ja, sorry, je uh, later. Ja, het ja, het maar het, het gaat vooral Fin vandaag. Ja. Dus dat is helemaal niet ja. erg. Ja, nee, helemaal hij, goed. Hij heeft mij niet nodig, want hij nee, doet het goed. Hij doet het ja. hartstikke ja. Goed. goed. Nou, Vin, bedankt voor je komst. Ja. Geniet nog even na van alle dingen. En vanmiddag wel plezier met Fin, Met uh, Mieke natuurlijk. Ja. En dan jij ook, bedankt. Ja, zeker. Keer. Graag tot de volgende keer weer. Ja. ja bedankt. We gaan de agenda maar even voorlezen. We hebben wel wat in de agenda. Wij uh, beginnen met uh, de tentoonstelling 38 jaar Holland Casino. Zandvoort in het Zandvoorts Museum. Die loopt nog tot 1 maart. Dus uh, die is bijna afgelopen. Oké, okay, en... dan hebben we nog, uh, ja, ook tot en met vandaag nog de fototentoonstelling bij Pluspunt. Ja. Johan Lagarde, Zandvoorts vrijwilligers in beeld. 28 februari. Dus ook vandaag hebben we dus uh, de vijfde Pro Rally op het circuit. De Short Rally. Ja, het is een soort uh, korte rallyproeven allemaal op het circuit. Ja, ja, ja. ja, ja. Wel een leuk evenement trouwens. Ja. Uh, om te gaan kijken.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 Theresa Wright, Joseph Cotton. En de intree is 6 euro. Dat is allemaal op 3 maart. Belbus kunt u ook inschakelen. En dan is het 7 euro inclusief de toegang. Dus aanmelden bij Pluspunt. telefoonnummer 571 7373. Precies. En dan hebben we 4 maart. Uiteraard, daar hebben we het al over gehad. Dus straks Alzheimer-café. Het thema, wat moet je zo al regelen als je partner vergeetachtig wordt of erger? En dat is in gebouw ook in Zandvoort Noord, uiteraard. 4 maart hebben we dan ook de Amerikaanse.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 unieke uh, kunstenaars. Zeker de moeite waard is 4 uur uh, vrijdagmiddag 4 maart. Ja. 6 maart is er een bordspelavond in Café Koper om 9 uur. Altijd weer gezellig. En uiteraard uh, 6 maart is... Volgens mij is die opening van die tentoonstelling ja, is niet trouwens, goed, trouwens. Is niet goed. Dat is 6 maart. Dat, 6 maart. Ja, dat we ja, dat even rechttrekken, want anders dan komt maart, het niet goed. 6 ja. maart. En 6 maart is er ook uh, bij Café Nuf weer de Jazzy Lounge Club. Ik uh, ben er elke maand weer bij, want het is altijd fantastisch. Om 9 uur s'avonds begint dat. Superavond ja. heb je dan. Ja, ja. Aanstaande zaterdag 7 maart is dan weer de finale wedstrijd van het winter...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 Prima, dan laten we het daarbij. Ja, we laten het erbij. We gaan bedanken. De techniek. Uh, ons Daan, Daniel Lefferts. Uh, de redactie van Gert van Kuik. En eindredactie Gerrie Rutte. Koffie kregen we vandaag ook van Gert. En uh, presentatie in handen van Irene de Jager. En Rob Petersen. Yes, en de volgende keer dus ook uh, weer vanuit Hotel, Ho Hotel Hoogland. Dank u wel voor de gastvrijheid en de koffie thee, water. We wensen u een heel fijn weekend. Maakt er wat moois van. Voorzichtig met fietsen. Ja, precies. Doe voorzichtig. Uh, graag tot de volgende keer. Bye-bye.